Met het een dag na de dodelijke aardbeving in Afghanistan is er nog steeds geen goed beeld van de totale schade. Volgens de Taliban zijn er meer dan 800 doden en 2800 gewonden. Maar een groot deel van het rampgebied is moeilijk bereikbaar voor reddingswerkers en journalisten. De Taliban zegt bang te zijn voor nog meer slachtoffers na de aardbeving. Israëlische grondtroepen en tanks trekken steeds dieper Gaza-stad binnen... Sinds vanmorgen zijn tientallen Palestijnse doden gemeld... bij beschietingen en bombardementen. Volgens ooggetuigen worden ook woningen opgeblazen. Sinds het begin van de oorlog zijn tienduizenden Palestijnen omgebracht... met name door bombardementen in woonwijken. De rechter doet woensdag uitspraak in het hoger beroep... dat Vitesse heeft aangespannen tegen voetbalbond KNVB. De club hoopt zo de proflicentie terug te krijgen. Vitesse wil we weten of er geen andere sanctie had kunnen worden opgelegd aan de club dan het intrekken van de proflicentie. Maar volgens de KNVB was er geen andere mogelijkheid meer... omdat boetes en minpunten uitdelen niet hadden geholpen. Er was veel belangstelling voor de behandeling van het hoger beroep. Het was alleen onzeker of er vandaag al een uitspraak kwam. Die volgt dus later. In het stadsdeel Blerik van Venlo zijn bij opgravingen... vijf skeletten gevonden en een deel van de fundering van een kerk. Het was al wel bekend dat er in Blerik ooit een kerk stond... gebouwd rond het jaar 1230... Maar waar die precies had gestaan was onduidelijk. Tot nu. De resten van de verdering werden gevonden op het Antoniusplein. De gevonden skeletten zijn waarschijnlijk zo'n 400 jaar oud. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Er valt lokaal een enkele bui. En vannacht is het uiteindelijk tussen de 10 en 15 graden. Morgen blijft het een lange tijd droog. Maar later op de dag is weer een enkel buitje mogelijk. Al stelt dat mogelijk niet veel voor. En het wordt daarbij rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.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 De herhaling van Alternative FM. Dit heeft uh, nog uh, alles uh, te maken. Daar staat ook nog een deur open, of niet meer? Nee, die deur is ook dicht. Ja, nee, ik zeg het eventjes, want, uh, ja, nee, want uh, dan doe ik het gewoon tijdens de uitzending... Dat, dat, dat er iets nog even geregeld moet worden. Maar de ramen zijn in ieder geval dicht, want uh, we gaan zo dadelijk uh, weer uh, luisteren naar uh, Claire. Maar ik ga eerst nog even wat vertellen wat hier uh, aan de hand is, want... Dit is niet zomaar uh, dat ik dit uh, laat horen, want Black Operator die uh, draaien we vaak in dit uh, programma, maar uh, er is ook nog wat mee aan de hand. Want uh, er is een drummer uh, die daar een lange tijd uh, deel van uit heeft gemaakt en de man heette Bas de Vries en hij is anderhalf jaar geleden bij uh, Black Operator gestropt als drummer en hij is... Ja, uh, vandaag, nou ja vandaag, hij is uh, overleden, dat is uh, afgelopen week uh, gebeurd. En het uh, droevige nieuws, uh, dat werd gisteren naar buiten gebracht door uh, de rest uh, van de band. Uh, want daar staat ook het uh, volgende op uh, te lezen. Uh, Bas stopte anderhalf jaar geleden bij Black Operator, maar de band had zeker nog contact met hem. Hij was uh, de stille kracht van de band, iemand die niet snel op de voorgrond trad, maar altijd moeiteloos het fundament legde waarop we konden bouwen... Hij was een vriend, een muzikant in Hart en hier en acht jaar lang een belangrijk deel van de Black Operator-reis. Uh, zo hebben ze dat uh, min of meer uh, uh, uitgeschreven op de socials. Uh, de gedachte van Black Operator gaat uh, uit naar de vrienden, familie en in het uh, bijzonder de vrouw van Bas en het dochtertje. Uiteraard uh, uh, is natuurlijk uh, de krachten toe. En Toegewinst natuurlijk uh, bij deze onvoorstelbaar moeilijke tijd. En dat is de reden waarom wij ook uh, dit nummer van Desolation Blues van Black Overhead hebben laten horen. Um, ja, dat, dat is gewoon nodig. Um, want dat gebeurt regelmatig. We, we zitten er weer klaar voor, voor uh, wat betreft uh, de, de laatste twee nummers van vanavond. Aan de kant van onze live gast. En dat is Claire Lintelo samen met Gijs van Dijk. Um, het uh, nummer wat, uh, wat je zo gaat laten horen, Close to You... Als ik denk Close to You, denk ik aan The Carpenters. Oh ja. Ja, die hebben uh, ooit ook een... Heel mooi liedje. Ja, mooi liedje, maar dat is het niet in ieder geval. Nee. nee. Um, hier heb je natuurlijk ook een bepaalde bedoeling uh, mee gehad. Of is dit ook een liedje wat net als Waiting for the Rain uh, uit de lucht is uh, komen vallen? Of is hier wel een uh, diepere aanleiding voor om dit nummer... Uh, te schrijven. Ja, ja uh, wilde niet zo kwijt. Ja, nee, het is nou, een ja, vrij nieuw nummer. Oh, het is een vrij nieuw nummer <laughs> dus, ook nog. Uh, ja, ja, afgelopen voorjaar geschreven. Dus. Uh, dus hij moet nog uh, de, deze dit, uh, dit nummer moet nog uh, zijn weg weten te vinden naar uh, naar een single of wat dan ook. Ja. Ja. Um, dan toch wel even de aanleiding. Wat was het de aanleiding om hier het nummer van te schrijven? Iets uit jouw uh, omgeving? Ja, het is echt een persoonlijk... Uh, een persoonlijk ja, verhaal? de struggles van uh, moderne relatie. Ah, van, dat is het. De, ja. Ja. Ik ga er dus niet al te diep op in. Dan moeten mensen maar even dit liedje luisteren. Want uh, daar zit het natuurlijk voor een flink deel in. Uh, wanneer uh, ga je het uitbrengen? Heb je daar ook, uh, weet je dat? Al? Nou, ik heb wel uh, een uh, leuke opname van al staan. Maar uh, ik moet nog even kijken of ik het op die manier wil uh, uitbrengen. Of uh, misschien toch met de hele band erbij. Mm -hmm. Dus ik moet nog even. Dus laten de ruwe zinken. versie die wij vanavond horen, die kunnen wij dus eventueel ook gebruiken. Want ja, wij gebruiken wel eens heel veel van onze opnames in dat, ja, uh, dat opzicht. Maar. Ja, ja oké. Okay. Dus uh, hier is. Klaar Leenterloos samen met uh, Gijs van Dijk. En het nummer wat je nu gaat horen, dat heet Close to You. I was never really yours. You were never really mine. I keep hearing this empty void. En uh, dan heb ik ook nog even een, uh, een vraag over de instrumenten die, uh, die jullie gebruiken. Want uh, ik begin eerst even met, uh, met Gijs. Uh, uh, is uh, de akoestische gitaar of het instrumentgitaar altijd jouw instrument uh, geweest? Uh, Om Op de tweede ja, eigenlijk wel. Ja? Uh, ik heb klassiek gitaar gestudeerd. Jazzgitaar heb ik ook gestudeerd. Dus, uh, dat heb ik veel en popmuziek heb ik ook altijd gemaakt. ik speel nu veel. Gewoon voor de aardigheid op terrasjes. Maar niet als staalmuzikant, maar gewoon waar ik welkom ben. Ook niet om te mansen, maar gewoon. Er is een theaterrestaurantje bij mij op de hoek. Gewoon de rode remise met een leuk terrasje. Dan loop ik even naar buiten. jongens, vind je het leuk om even te spelen? Ja, kom maar. Of ze zich ook als... Vandaag even niet, weet je. Ja. Maar vaker wel en dat vind ik leuk. Ja. Kijk, na nou, corona was uh, zowel het werk afgelopen, waardoor uh, ik les gegeven heb. Ja. Componeren was allemaal gestopt, iedereen was. Dus, uh, nou, waar waren het minst, uh, die waarde niet meer. Uh, dus dan, ja, moet nou, ik ben bijna 70, moet je dan weer helemaal opnieuw beginnen? Ik denk, nou, daar heb ik niet zo'n zin in, weet je. Dus, ja. Het was een beetje. Overdreven. Dus toen dacht ik, maar toen ben ik gewoon wat gaan spelen. Met minstens toevallig wat covers. En dat scheid ik wel aardig te doen. Uh -huh. Dus toen uh, dacht ik, van, nou, dat, ik heb nu een repertoire van een paar honderd nummers. Dus uh -huh. ik kan nu al uh, ergens mee aankomen. Dus uh -huh. dat was wel, wel leuk om te doen. Uh, dan uh, bij jou Claire. Je hebt inmiddels heb je je gitaar even weggelegd. Uh, maar uh, wat is, betekent dat instrument voor jou? Uh, uh, ja, de betekenis van een akoestische gitaar uh, gebruiken, noem maar op. Denk ik, nou, een soort van uh, vriend. <laughs> ja, ja, er is een, uh, er is een, hoofdredacteur die, uh, een voormalig hoofdredacteur van een, een dagblad die zei op een gegeven moment... Je kunt het vergelijken met een boek. Een boek is een vriend die je dan uh, kan binnenlaten op het moment dat jij dat nodig hebt. Het is eigenlijk hetzelfde als ja. uh, met, uh, met de akoestische gitaar ja, uh, in cool. dat opzicht. Ja. Uh, dat is wel waar. Een, een gitaar die pak je gewoon eventjes. Ja. Je, als je denk ik wil even wat spelen pak je die gitaar. Die staar, ik heb, dat staat altijd wel ergens een gitaar. Dus het is ook een, een vriend die gewoon, ja, niet een, een menselijke vriend, maar wel een. Uh, je, je hebt wel een relatie met het instrument. Ja. Uh, doordat je daar gewoon wel iets mee deelt, weet je wel. Ja. ook iets mee, mee naar buiten brengt. Ja. Dus het is niet zo dat hij tegen mij praat. Hoort. Nee, nee, nee, nee. <lacht> zo zie ik het ook niet. Nee, nee maar ik bedoel ermee ja, ja, ja, te ik zeggen... Ik de maak wel, Ik maak hem wel aan het spreken. Ja, ja, ja. En ik wat ik bedoel. ja dus ik spreek uh, via de gitaar. Ja. Zo, zo, zo, zo, zo ongeveer. Ja, ja. zo zit het een beetje in elkaar. Dus. Zo zit het een beetje in ja, um, ja, nou ja, goed, uh, jij hebt hem uh, nu uh, weggelegd, maar... Um, Wanneer heb jij je eerste akoestie, akoestische gitaar uh, gekregen? Weet je dat ook nog? Dit is een gemene vraag. Ja, en dit is, is, dit is, even voor de mensen thuis... Dit is de Maarten-verduin-vraag. Ja, ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> nee, ik had... Um... Mijn vader die had op een gegeven moment een uh, gitaar die hij niet meer gebruikte, want hij had een nieuwe. En die oude, daar zaten wij altijd op de rach. Gewoon er zaten echt een nagelafdrukken in op een oh, gegeven moment. Ja. Uh, maar ja, het was toch een gitaar. Het uh, werd ook steeds meer mijn gitaar. En uh, toen heb ik hem op een gegeven moment toch gekleurd. Weet je, uh, iets met uh, spuitbussen. Mijn vader was kunstenaar, dus die had ook heel veel verf en spuitbussen en zo. Dus... Mm -hmm. Heb ik een keer uh, een kleurtje gegeven. Of ik weet niet meer wat ik precies ermee gedaan heb. Maar ja, dat was uh, mijn eerste gitaar. Dus... Dat is uh, ja. uh, eigenlijk een beetje hoe het, hoe het zit. Ja. Um, goed, we gaan uh, ook afsluiten nu. Uh, het live muziek, uh, muzikale gedeelte. Dan uh, geef ik jullie... Uh, dan zijn jullie uh, voor de, de hier en hier. Want er uh, moet nog wat gebeuren. Maar dat vertellen zij jou wel uh, wat er dan moet gebeuren. Uh, maar het, het laatste nummer, dat is vandaag een cover. The Time of My Life. Volgens mij uh, moet ik ergens denken aan een film... waarin Patrick Swayze de hoofdrol heeft uh, gespeeld. Uh, dus, uh, de, dus dat. En volgens mij is het Bill Medley en Jennifer Warnes... die dat uh, originele nummer uh, ooit hebben uitgebracht... En dan moet ik heel ver graven, want ik was zelf ook maar een broekje van, van 16 toen dit nummer werd uitgebracht. 82, dus zo lang is het alweer geleden. Bijna 40 jaar, ja. wat zeg ik, meer dan 40 jaar geleden zelfs. En dat gaan jullie nu uitvoeren. Dus... Het is ook een hele goede uitvoering van de Black Eyed Peas, ken je die? Ja maar, ja, maar die, maar die haalt oh, het niet. Alles, Zo gaan niet Ja, maar die haalt het niet bij het origineel. Eh, want ik heb liever het origineel eh, van, okay. van die twee eh, dan, eh, okay. dan wat dat al gaat. Maar nu eh, de koffer. Dus, eh, dus ja, ik ben benieuwd hoe dit eh, gaat klinken, mensen. Dus The Time of My Life van Lintelo en Gijs van Dijk. Yes, I swear It's the truth And I owe it all to you I, yeah, the time of my life I never felt like this before Yes, I swear It's the truth You are the one thing that I can't get enough of So I tell you something This could be love because I Zal ik even mijn schuiven openzetten, want anders wordt het applaus van mij ook niet, natuurlijk eh, niet. Um, goed, uh, dank voor, uh, voor deze uitvoering. Uh, nog even één ding. Uh, Claire, ga je nog iets... Ja, afgezien van het uh, ene nummer Close to You. Uh, maar uh, er, zijn er nog meer uh, dingen nog op, de, op de plank die je hebt liggen... Uh, waarvan je denkt, nou, die wil ik wel uit uh, gaan brengen de komende tijd? Of... Uh, ligt het een beetje stil? Ja, genoeg nummers. Ja. <laughs> Alleen uh, even nog even te kijken hoe we dat precies gaan doen. Uh, nu Kamal ook uh, nog ziek is. Ja. Ja, want we willen wel graag met hem natuurlijk uh, de nummers uh, afmaken en uh, opnemen. En dat soort dingen. Dus het staat nu een beetje stil. Ja. Uh, we hebben twee concerten. In, uh, eentje op 30 oktober in de Victorie. Uh, en eentje in Amsterdam in uh, Toekomstmuziek op 6 november. Uh, en dan daarna gaan we even... Uh, Hopelijk Verder met onze ja. producties um, als mensen, ik denk ook dat die nog straks ergens in de, de in de bites nog een keer terugkomt. Uh, um, waar kunnen ze jou vinden op het Wereldwijde Web, uh, Instagram, Claire de Band en uh, Claire Linteloop Facebook en Spotify, natuurlijk ook helemaal duidelijk. Ja. Um, ik vond het leuk dat jullie hier geweest uh, zijn. Ik ook. Um, we gaan uh, even nog iets uh, laten horen. Dat is een, uh, een, een verhaal van Robert-Jan van Dijk... van uh, Steenkoud met de aard van het beest. Uh, eerst hoor je dat titelnummer, dan het gesprek... en daarachter hoor je praatjesmakers... met de stem van Paul Glandorf. Um, ik zou zeggen, doe uh, gewoon eventjes uh, niks... en ga, laat het lekker over je heen uh, komen, zou ik zeggen. Toch? De heren, bestaan al 15 jaar. Ze heten steenkoud. We zijn ze tegengekomen bij de robben akda Word. En toen zetten ze ook al de zaal behoorlijk op zijn kop. Ja, en de band bestaat nog steeds. Maar ze vonden het nu eindelijk pas een keer leuk om eh, ter gelegenheid van hun 50-jarig bestaan om een heel album op te nemen. En dat heet De Aard van het Beest. En aan de telefoon hebben wij Robert Jan van Dijk. Nou ja. Ik weet te spreken. Wil ik... ja. Ja, het is, uh, het is inderdaad al bij de introductie een uh, behoorlijk lange tijd geleden dat we elkaar hebben gesproken. Sowieso uh, gaat het al terug naar de Rob Agda-woord, maar ik weet niet meer welk jaar precies dat is geweest. Maar dat laten we achterwege. Um, even over jullie, uh, want jullie zijn wel uh, de afgelopen jaren best wel actief bezig geweest. Maar een album hadden jullie nog niet. Nee, die hadden we nog niet. Nee, nee. nee we brachten wel geregeld singles uit en zo, en uh, die namen we ook allemaal zelf op. En uh, of we, we, we deden dat in de studio. Uh, maar een album die hebben we nog nooit echt, uh, echt gemaakt. Nee. En nu leek het toch een prima project om uh, voor ons 15 jaar bestaan uh, eindelijk een album uit, uh, een full album uit te brengen. Ja. Ja, de aard van het beest um, beschrijf hem eens even in het kort. Ja, het gaat eigenlijk over uh, de nukken en grillen van, uh, van wat wij mensen eigenlijk allemaal uh, doen. En met name uh, dat we over het algemeen, uh, zeker in de huidige tijd, niet zo heel erg lief zijn voor elkaar. Um, ja, dat is een beetje onze stijl van muziek maken. Ook wel misschien uh, liefdesliedjes moet je bij ons niet. Uh, die staat wel op de plaat, staat wel een liefdesliedje op de plaat, maar. Ja, voor echt, voor dat soort dingen moet je bij ons niet, uh, moet je bij ons niet zijn. Maar uh, we houden ook wel een beetje van... Uh, het mag ook wel een beetje schuren, en kwartet. Uh, en ja. ja, jullie zijn van het uh, rouwen en het uh, directe uh, meteen eigenlijk vol op je kin en uh, neergaan. Zoiets. Ja, zoiets. Ja, ja, ja. Dus uh, ook als we live spelen... Hè, dus... Met die energie uh, mensen, mensen pakken en even, uh, nou ja, dat uur dat spelen bijvoorbeeld uh, ook de mensen even niet meer, uh, niet meer loslaten. Nou, dat zit in energie, dat zit in muziek en dat zit ook in tekst. Uh. Ja, uh, uh, jullie bestaan al 15 jaar. Energie, uh, zeg je, Robert Jan, is uh, een van jullie sleutelwoorden als jullie op het podium staan, want uh, jullie treden nog wel eens geregeld op. Uh, gaat dat jullie nog gemakkelijk af? We moeten wel wel een dag jou? Uh, uh, ja, dat is waar, uh, 52, maar als, voor mij persoonlijk, als ik op het podium sta, of nou 7 mensen staan, dan staan er 700, ja, ja ik, ik, ik ga altijd 100%. Ik, ja. ik, ken, geen andere, ik ken geen andere manier. En als dat niet meer lukt, dan ga ik ermee stoppen, maar het, het lukt nog allemaal prima. Uh, ja. en het is, ik, ik vind het ook plezierig om op die manier uh, om op het podium... Uh, uh, staan. Ja, ik energie geven. Het maakt me niet uit hoeveel mensen er voor ons staan. En ik denk dat, het, dat ik voor de rest van de band ook spreek, hoor. Mm -hmm. Dat die dat uh, op die manier ook op het podium uh, staan. Gewoon volle bak uh, energie geven. Ja. Verslappen. Ja, eh, krijgen jullie er ook energie van? Door uh, bijvoorbeeld op te, op te treden? Ja, ik, ik, denk dat er geen, uh, ik denk dat er weinig muzikanten zijn die het niet leuk vinden om, uh, om op te treden. Uh, ja even een voorbeeldje we stonden laatst Stadsfeest, uh, Bosplein ja, dat was één groot feest dus hoe leuk is het als, mensen, als je mensen kan pakken en ze gewoon lekker met je meedoen dat is, dat is toch het leukste wat er is voor een, uh, voor een band ja. naast, gewoon het, naast gewoon het hele proces van, van eigen muziek maken uh, dat, dat is de, uh, maar als dat ook nog aanslaat en je krijgt, uh, je krijgt mensen daarin mee ja dat is natuurlijk dat is natuurlijk superleuk. Ja, nu, nu, nu zijn jullie toch best wel een beetje ook maatschappelijk geëngageerd. Uh, in deze tijden moet dat uh, volgens mij geen probleem zijn, denk ik, om die teksten te bedenken. Nou, er zijn, er zijn genoeg thema's waar je je druk over kan maken. En wat je in, muziek, uh, wat je, in je muziek misschien kwijt kan. Voor mij is dat een uitlaatklep hoor. Mm -hmm. Of mensen het daar nou mee eens zijn of niet. Of wat ze ervan, joh, ja, dat kan je toch niet beïnvloeden. Bij mij moet het er soms gewoon even uit, zeg maar, hè. Dus Ik verwonder me gewoon heel vaak over hoe ik mensen met elkaar zie praten of, uh, of als ik naar een, een item op het journaal kijk, dan denk ik, waar zit ik nou eigenlijk naar te kijken, jongens? Uh, en, en ja, dat, dat geeft mij dan wel, uh, wel voor, voor om daar een tekst over te schrijven, ja. ja. ja. Ja, eh, maar het is niet zo dat je daarmee probeert om mensen op een andere gedachte te brengen of wat dan ook. Ja, het zou mooi meegenomen zijn als dat lukt natuurlijk. Nou, nee hoor. Nee, nee. Het is voor mij echt een... Uh... Het is voor mij zelf persoonlijk een, een, een uitlaatklep. En uh, natuurlijk zul je daar misschien gelijkgestemden in, uh, in vinden. Hè? Mensen die daar naar luisteren, denken nou, ik denk er ook zo over. Of uh... ja, ik zie dat ook wel. Mm -hmm. Maar ja, het, het, het, al, ik, ik ben geen wereldverbeteraar hoor. Uh, ja, dat, nee. Uh, dat, dat, zo zit het. Nee. nee. Ik deel gewoon een mening. en ik, ik ventileer gewoon wat ik zie. Of uh, mijn gedachten daarbij. Ja. En, die, en dat, dat vormt zich naar een tekst toe. Ja. En als jou dat pakt, hartstikke mooi. Als je het er niet pakt, ook goed. Dat is ook een beetje wat muziek is, toch? Smaken verschillen. Ja. Ja, dat is het in feite eigenlijk ook. Uh, Nederlandstalig. Uh, voor de mensen die nou steenkoud nou helemaal niet kennen. Ik kan me niet voorstellen na 15 jaar. Maar uh, omschrijf nou eens een keer uh, hoe, hoe dat uh, bij jullie is. Uh, ik heb wel eens een beetje het idee, er zit iets van hip-hop, rap. Zit erin, maar het uh, gaat ook uh, vrij stevig uh, aan toe met gitaren en weet ik allemaal wat. Het lijkt net alsof uh, de plaatselijke beatband ergens uh, staat te spelen. Zoiets. Ja, ja. ja je, je zou ons kunnen omschrijven als Nederlandstalige do doet dus, dus, uh, metal crossover. Dus metalachtige muziek. Uh, met, nou ja, met Behoorlijk gitaar georiënteerd. Met daarover gesproken woord of raps. Hip-hop zou ik het niet willen noemen. Dat is echt wel een ander. Uh, ja. Dat is echt wel een ander iets. Nee, wij. wij gesproken woord en raps over metalmuziek. nu metal mag je dat dan een beetje noemen. Oké, okay, dus het is, uh, er zit wel degelijk iets van uh, rap in? Ja, ja. Ja, nou nee, ja, goed. Camille, hè, die naast mij staat. En ook de. de de, ...de lyrics uh, doet, ook een vocalist is... ...ja, die, die is voor de origine natuurlijk uh, rapper... ...heeft jaren getoerd met, uh, met White, Wolf to, uh, White Wolf toen Nederland op, uh, opkwam. Ja. In het kielzocht van de Osdorp-Possie werden, uh, werden zij meegetrokken. Heel vaak uh, stond hij ook in het voorprogramma ...met White Wolf van de Osdorp-Possie in die tijd. Ja, ja uh, Camille is een maat voor mij en... Uh, ...ja, ik ga je niet vermoeden, vermoeden met het hele verhaal... ...hoe hij nou bij die band is gekomen, maar... Uh, maar dat is ook een van de redenen geweest dat we, dat we zijn gaan omschakelen um, van oprok naar uh, wat we nu maken, naar nu met Ja, uh, één ding dient niet onbesproken te blijven: de bijdrage van Paul Glandorf. Ja? Waar kennen jullie Paul dan in vredesnaam van? Nou, ja, Paul, die woont natuurlijk hier, uh, die woont in Alkmaar en hij heeft heel veel ook met. met met, met Heer Gwaard. Hij heeft afgelopen zondag ook weer op het Mixstream Festival gespeeld met zijn band Isaac Rap. En dat uh, presenteert hij ook, uh, ook ieder jaar. Ja, weet je waar, waar wij voor het eerst uh, tegen zijn gekomen? Dat was bij uh, de Rob Akka Awards. Toen we daar voor het eerst meededen. Ja. Hij zat toen in een jury. Oh? En uh, hij, hij was eigenlijk gelijk vriend van de band. En, en de, een aantal muzikanten uh, van Steenkoud. Ken de Pauw al van, uh, van een andere band? Een van zijn eerste bands volgens mij, uh, waar hij in, uh, in speelde, a yes. Work. Yeah. waar hij ook wel behoorlijk leuke dingen mee, uh, mee, uh, mee heeft gedaan. Nou, die band bestaat inmiddels niet meer, maar ja, de Pauw is eigenlijk gewoon vriend van de band, van, uh, vanaf het eerste uur. Op het moment dat wij de Roepakke Awards uh, speelden, was daar een soort uh, klik. Ah, dus, dus zo zit het. En daarom doet hij dus mee op praatjesmakers. Ja, dat was, ja, ik dacht... Ik zei tegen die jongens, ja, misschien is het leuk om, uh, om ook een gastvocalist eens uit uh, te nodigen. En toen, toen rolde zijn namen heel erg snel uh, over tafel, hoor. Ja. En uh, de Paul was ook direct enthousiast. Dus uh, dat is hartstikke tof. Uh, hij, hij, hij presenteert onze EP-presentatieparty uh, in uh, Stol, kunst en Cultuur hier in Iergewaard. Dat presenteert hij ook ja. op 6 september. Nou, hij zal in, de, in onze setlist... Uh, Natuurlijk ook wel, uh, wel meedoen bij, uh, bij de trekpraatjesmakers. praatjesmakers. Ja. Ja, daar, zijn we, daar zijn we heel blij mee. Want dat, uh, dat kan Paul ook gewoon heel goed. Van de avond een beetje leuk uh, en feestelijk uh, aan elkaar praten. Daar, is hij, uh, ja, daar zijn we blij mee dat hij erbij uh, dat hij aangesloten is. Ja. Afsluitende vraag, Robert-Jan. Waar zijn jullie te vinden op het wereldwijde web? Waar wij te zien zijn op het wereldwijde web? Ja. Ja, de, de, de socials. We hebben een website, maar dat doen we eigenlijk... Echt al heel lang uh, niets, uh, niets meer mee, wij doen alles via de socials, Facebook, Instagram, nou ja, Spotify kan je ons natuurlijk, uh, de streamingdiensten kan je, ons natuurlijk, uh, kan je ons natuurlijk vinden om onze muziek uh, te beluisteren, doe dat ook vooral als je het leuk vindt. En voor de rest ja, hou onze socials, uh, Facebook en Instagram in de gaten, daar uh, zijn we toch wel geregeld te vinden, ja. Dat hele bos niet meer, nieuwe messias Wie gaat ons redden deze keer hetzelfde patroon Van uiterlijk vertoon Alles is oorlog in de strijd om de troon Het juiste perspectief van wat ik voer Overduidelijk dat die Paul Glandorf hier wel een beetje een stempel op drukt. Die stem is onmiskenbaar van hem. De bijdrage van Paul Glandorf of het nummer plaatjesmakers van Steenkoud. Paul kennen we natuurlijk tegenwoordig als een van de mensen van Isogram of Isogram, hoe je het maar noemen wilt. We gaan verder, want ja, leuk is dat de band. De link naar een streamingsdienst uh, ja, geeft. En daar hun hele EP zoals die moet klinken laat horen. Maar wij hebben natuurlijk ook onze eigen opnames. Ik heb het over Barency. En dat was uh, tot voor uh, deze avond. De laatste optredende band tijdens een 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. En dit is een opname uit die uitzending Foggy Feelings. Een uh, ork, nou ja, wat zeg ik, een wall of sound uh, hadden we dat. Er was ooit een producer, dus ik ben even zijn naam uh, kwijt, uh, die uh, daarbij hoorde. Yeah. Phil specter, Nee, ze schiet dus met de biende. Maar goed, uh, Shoegaze is uh, wat ze maken. K uh, dat is, even kijken, wat crashing. En de single die komt morgen uit. Dus dan weet je dat ook weer. Dus het is een verse nieuwe single die je net uh, hebt kunnen horen... Uh, maar het is ook meteen het einde van deze 3 voor 12 Noord-Holland uh, vloedgolf. En ik zal even het uh, geluid uh, bij dit nummer aanzetten. Want dat is een opname die we vorige week hebben gemaakt. En ook niet zomaar een uh, zonder een reden. Want het is ook een van de nieuwe nummers die Jacob die Edward heeft uh, laten horen hier tijdens die uitzending. Paint me a picture. Ik zeg tot volgende week. Dag. Dag.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 The ten gray hairs in my beard, the seven grooves in my forehead I got with my bachelor's degree. Show me in the state that you found me before you took the boards from off my windows, the barricades from off my doors, and please. Paint a picture of me Paint a picture of me I have this tendency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 Friends that have stayed some day after I have polished. The worst blemishes in my personality wait. Please paint a picture of me. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en Omstreken.